Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. In Hoevenhaag in Utrecht loopt de komende tijd extra politie rond. Vannacht was er een explosie bij een huis midden in een woonwijk. De bewoonster is ontzettend geschrokken, vertelt haar vader aan Hart van Nederland. Ze is hoogzwanger en is dan nog een baby van anderhalf. Dus uh, nou, ze is allemaal gezond gelukkig. Dus ze zitten daar lekker bij ons en een beetje bij te komen. Maar ja, beneden alles eruit. Alle muren zijn eruit en uh, nou, het is onvoorstelbaar. Begin deze maand was er ook al een explosie bij een huis in Hoevenhaag... die had mogelijk te maken met een drugsruzie. In Spanje is iemand overleden aan de gevolgen van de apenpokken. Het is de eerste keer in Europa dat iemand door dat virus is gestorven. Spanje is zwaar getroffen door de ziekte. Er zijn inmiddels bijna 4300 mensen besmet geraakt. PSV begint het nieuwe eredivisie seizoen nu al met een achterstand. Aanvallen Madweke zit waarschijnlijk het hele jaar nog aan de kant. Tijdens een training liep Madeweken een ernstige enkel blessure op. Zaterdag begint het nieuwe voetbalseizoen voor PSV en dan spelen ze tegen Ajax om de Johan Cruijffschaal. Voetbal, bridge, roeien, hockey. In Nijmegen wordt er flink gesport deze week. 2000 LHBTI-sporters uit 43 landen strijden vier dagen lang om de Eurogames. Het sportevenement is elk jaar in een andere Europese stad. En dit jaar dus eindelijk is land aan de beurt. En dat werd tijd, vindt de organisatie. Hier in, in, in, in Nijmegen in Nederland hebben we het misschien al redelijk goed voor elkaar. Ook nog niet perfect, want ook hier worden nog steeds homo's uitgescholden. Op, op, als ze samen hand in hand over de dijk lopen. Maar juist in al die landen waar het nog minder geaccepteerd is is Of zelfs strafbaar is. Aan die landen willen we laten zien: zo, zo moet het. Want diversiteit is ook op het sportveld nog lang niet vanzelfsprekend, zegt deze deelnemer. Historically, and a lot of people in our club has faced it as well at or Het weer: overal zo goed als droog. het koelt af naar een graad of 14. Morgen veel zon, weinig wind. Door tot dan 22 tot 27 graden.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 Counting mistakes, playing around Looking for troubles This time got too much light We don't see the sky anymore It's all about numbers But the scientist is gone Another Yeah, the rain on my back when you talk like that, when you talk like that